De vos en de ooievaar. Tweemaal in de maand nodigde juffrouw ooievaar haar vriendinnen uit op de thee. Het was altijd een bijzonder gezellige bijeenkomst... en de dames kletsten heel wat af. Op een dag luisterde de vos een gesprek af... tussen juffrouw ooievaar en haar vriendinnen. Wat hij hoorde, beviel hem helemaal niet. Het verhaal dat de ooievaar haar vriendinnen vertelde... ging over hem en was bepaald niet vlijend... ''Over twee weken, lieve vriendinnen,'' zei juffrouw Ooyefaar, wordt er een groot feest gehouden in het bos. Koning Leeuw geeft dan een feestmaaltijd waarvoor we allemaal worden uitgenodigd. Maar ik heb ook gehoord uit zeer betrouwbare bron dat meneer Vos niet mag komen. De koning vindt dat hij de laatste tijd wel erg veel streken heeft uitgehaald. Hij is daar dan ook zeer ontstemd over.'' Aha, wordt er zo over mij gedacht, dacht de vos. Ik denk dat ik met die gemene kwaadspreekster eens een goede grap ga uithalen. Dan zal ze voortaan haar malle ooievaarsnavel wel houden. Hoe durft ze zoiets te zeggen over de beste vriend van de koning? De volgende dag ging de vos naar het huis van de ooievaar. Ach, juffrouw Ojevaar, zei hij, ik ben de laatste tijd wat alleen. Daarom kom ik u vragen of u me vanmiddag gezelschap wilt komen houden. Ik kan u slechts een bescheiden maal aanbieden, maar ik zou het erg op prijs stellen als u dat met mij zou willen delen. Ik vind u altijd erg aangenaam gezelschap. De ooievaar nam de uitnodiging aan, want ze hield wel van uitgang. Toen ze die middag bij het hol van de vos kwam, zag ze dat de tafel buiten al gedekt was. Ik dacht zo, juffrouw Ojevaar, zei de vos, dat we best buiten kunnen eten. Het is toch zo prachtig weer. Wilt u een glaasje wijn? Nou, graag, zei de Ojevaar, terwijl ze haar servet voorbond en de heerlijke geur van kippensoep opsnoof. De vos schepte de soep op. Eet smakelijk juffrouw Ojevaar, eet maar zoveel u wilt Er is genoeg voor een tweede bord Maar de vos had de soep in platte borden gedaan Zodat de arme Ojevaar met haar lange snavel niets naar binnen kon krijgen Ze begon dus toen maar aan een stukje brood te peuzelen U eet ook niet veel juffrouw Ojevaar, zei de vos schijnheilig het kostte hem de grootste moeite om zijn lachen in te houden. Scheelt u iets of vindt u mijn soep niet lekker? Oh nee, meneer Vos, uw soep is uitstekend. Ik heb alleen niet zo'n trek vandaag. Ik denk dat ik maar eens opstap, het begint al te schemeren en ik wil graag voor donker thuis zijn. En juffrouw Ooievaar vertrok. De vos rende direct naar zijn vriend de beer. "Moet je horen wat ik met die malle Ooievaar heb uitgehaald." zei hij en proestend van het lachen vertelde hij het hele verhaal in geuren en kleuren. De beer had eigenlijk wel een beetje medelijden met de ooievaar. Ook was hij een beetje bang voor haar scherpe tong. Hij ging dus naar haar toe en vertelde dat de vos haar met opzet had beetgenomen. Juffrouw ooievaar besloot haar kans af te wachten en de vos met gelijke munt terug te betalen. Enkele maanden later, toen de vos al lang was vergeten... wat hij met de ooievaar had uitgehaald... kreeg hij een uitnodiging om bij haar te komen eten. De vos nam de uitnodiging maar al te graag aan... want de kookkunst van juffrouw ooievaar was in het hele bos beroemd. Wat keek de vos op zijn neus toen juffrouw ooievaar de kippensoep opschepte in... een fles met een lange, nauwe hals... De hals was zo nauw dat de vos er onmogelijk zijn snuit in kreeg. De snavel van de ooievaar paste er echter precies in. Maar juffrouw ooievaar, zei de vos, hieruit kan ik onmogelijk eten. De hals van de fles is veel te nauw. Tja, antwoordde de ooievaar, platte borden heb ik helaas niet in huis, want daar kan ik niet van eten. Toen begreep de vos dat hij op zijn beurt door de ooievaar was beetgenomen. Tja, wie een kuil graaft voor een ander valt er zelf in...